Ik ga ook geen nieuwe planten kopen voor uh, de bakken. We worden hier een keer eruit genomen. Ja. ja. Nou, oké. Okay. Tot morgen. Hallo. Hey, Marina. Leap. Ik was bij jou op bezoek geweest in de bibliotheek. Weet je nog? Ja, over de geluiden. Over ja. de geluiden, ja. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar... ja Ik zijn voor, maar het geluiden, hè? Ja ja, ja, ja. Ja, leuk. En waar woon jij dan? Ik woon daar, waar de plantjes voor de raaf staan. Oh, daar zo? Ja. Oh, oké. Okay. die bloembakken van mij. Yeah. Die verzorg ik. En normaal koop ik ook voor die bakken nieuwe planten, maar ze trekken ze niet eruit. Hoor. Oh yeah. okay. en, uh, ja, oké. Yeah. En ik vind, dit zijn nieuwe geluiden, hè? Die bakken. Als je vuil weggooit, yeah. dat maakt best wel lawaai. Dus als je een vuil een zak erin gooit, yeah. dat, dat zijn ook hele. Dat zijn nieuwe geluiden in spoorweg. Ja, dat is interessant. En je hoort oh. dat s'avonds laat ook. En dan hoor je het echt naar beneden vallen, ja. door te schrijden. Want jij hebt ja. het paal voor je deur eigenlijk. Ja, ik vind het niet erg hoor. Ik vind het ook niet erg als ik het Nee. Ja. Maar ja. volgens mij, die auto's die dat uh, komen leeg... Ja. Dat, dat is een indrukwekkend wel. Die, maak, die maken echt veel... Uh... Ja. Ja. ja. Nou, ja. ik vind het niet erg hoor. Ja. Kijk, je hoort ook vaak zo'n ding door de wijk, zo'n squat. Ja. Maar dat maakt een kabaal, Ja, is ja. Ja. ja. Oh, maar dat is inderdaad grappig wat je zegt, want dat is een nieuw geluid. Dat zijn nieuwe geluiden, ja. Met die ondergrondse. En ook zo'n huisje, zo'n scooterhuisje, dat maakt ook lawaai. Ja. Ja. Maar we hebben hier niet zo heel veel van, hier lawaai. Oké. Ja. Oh, dat groene ding, dat is een scooterhuisje. Die, Ja, is van mij. Oké, ja. Oh, die zijn maakt zelf ook lawaai. Ik maak en dit hoor je ook veel. Veel kinderen uit deze wijk. Ze hebben geen te bakken, maar veel kinderen uit deze wijk hebben dat soort elektronische uh, dingetjes. Dat, uh, ja, ja. prachtig. Ja. Rondjes rijden. Ja, ik heb liever een maar ja. Mijn kleinzoon heeft ook zo'n ding hoor. Denk, waar verkoopt hij dat mee, nou in klas van? Koop een fiets of een, een, uh, voor iets waar hij mee kan bewegen. Ja. Ja. Nou ja. Hij vindt er ook niks aan, want hij staat alles alsmaar in de, in de, in de kamer. Ja. ja, leuk. Ik ga nog even geluid ja, opnemen. ik ga, ja. ga kijken of mijn dochter thuis zit. Nou, dus ja. ja. Nou leuk, tot ziens. Ja. Beste, ja, nou, oké. Okay.